En we zijn er nog niet helemaal, hoor, met Europa. Daar zijn we ook niet helemaal mee in deze uitzending. Um, mijn gast, Adriaan Schout, is hoofd EU-studies bij Klingendaal. De denktank in Den Haag. En die moet nog even iets uitleggen. We willen ook heel graag weten hoe het zal gaan. Gaat het nou lukken met Europa? Dus hij zit hier nog steeds. Dat is heel fijn. Daar gaan we uh, zeker nog een kwartier wel, denk ik, mee door. Um, u kunt bellen over Europa, uw Europese gevoelens. Misschien heeft u zelf wel banden met mensen in andere Europese landen op een of andere manier. Dan is dat mooi om daar verhalen over te vertellen. Dat gaan we in ieder geval ook doen. Ik heb wat poëzie bij me van grote Europese dichters. Daar wil ik wel wat van laten horen. Van Shimazini en Thomas Trandströmer. Ik heb een beetje aan de, gezocht in de landen aan de rand van Europa. Pessoa heb ik bij me. Nou, daar wil ik wat van laten horen. En u kunt meedoen. Ik ga twee tegenstrijdige berichten laten horen. Eén van e-mail en één van Twitter. Um, van het, om met het positieve nieuws te beginnen. Berichtje van Marianne van Leeuwen. Uh, die was juist weer erg gecharmeerd van het gesprek over Europa. Wat heerlijk om iemand zo met passie over Europa te horen praten. En wat heerlijk dat uh, Adriaan Schout nog blijft. Het klinkt uit zijn mond veel minder krampachtig dan van die politici. Dus hij uh, bedankt je. Natuurlijk. Zij dus bedankt je. <laughs> um. Dus dat is fijn, maar er staat dan meer een Twitterbericht tegenover... van een zekere Anastasia van Egmond. Vertel dan eens, en dat zitten we dus totaal aan de andere kant van het spectrum... Vertel dan eens welk voordeel er is voor gewone arbeider, zeg leraar, politieagent... buiten de handigheid van één munt voor op vakantie. Kijk, dat is dan echt het euro-sepsis in zijn onvervalste vorm... Dat weet ik niet. Ik vind dit gewoon een hele normale vraag. Oh. Uh, die moet iedereen uh, zich voortdurend uh, afvragen. Zo. Ja? En uh, dat heb ik toch ook gezegd over de grondwet. Ja, waarom is dat nou belangrijk? En nou, soms moet je toegeven... nou, hier zijn bepaalde dingen niet belangrijk. Dus ja. we moeten ook wel oppassen om gewoon elke kritische vraag... in de eurosceptische hoek te doen. Okay. Hè? Daar word ik zelf Goed. ook wel eens een beetje Sorry. moe van. Dat zal dat ik zal, ik dus, zal het niet meer doen, Anastasia. Dus, uh, nee, Anastasia is dus, een uh, uh, ontzettend belangrijke vraag... Uh, nou ja, we hebben net op Klingeraan met een paar collega's een studie gedaan over de, de, wat nou Europa heeft betekend voor de Nederlandse groente- en fruitsector. En wat blijkt, die is zeer afhankelijk van de kostenstructuren. En als je een beetje goedkoper bent in andere landen, dan. Uh, kun je opeens eh, miljarden gaan verdienen. Nou, wat heeft Europa gebracht? Die heeft goede infrastructuur gebracht tussen ja. allerlei landen. Door de euro zijn die inwisselkosten en risico's eh, naar beneden gegaan. Dan kan bij ons de, de, ja, de intellectuele capaciteiten die we hebben... in die sector hè, van groente en fruit, die kan opeens zijn werk doen... En we hebben een echt een, een, een groente- en fruitsector van wereldformaat. Maar we hebben in Europa da dankzij ontzettend Europa dankzij Europa. Maar ook Europa zorgt voor allerlei wetgevingen. En kijk ook naar de groente- en fruitsector. In de hele wereld staan Europese tomaten en noem maar op. Die hebben, daar weet iedereen die voldoen aan de hoogste normen in de wereld. Dat zijn namelijk de Europese. Ja. He, dus ik kan je genoeg landen of blokken noemen. Want als daar een tomaat vandaan komt, dan vertrouwen we niet het water waar die uh, groenten mee uh, geteeld zijn. Dus het geeft een enorm kwaliteit in Mago, ook weer in de wereld. Uh, via Europa hebben wij nog invloed op G20 of noem maar op. Hè. Dus de, de Europa is voor ons van levensbelang. Maar hele belangrijk. En trouwens uitbreiding. Hè, dat is in Nederland een van de meest onpopulaire onderwerpen. Hè. Ja, de uitbreiding, van de EU, ja. uitbreiding van de EU. Uitbreiding van de EU met andere lidstaten in Oost-Europa. Dat heeft ook Nederlandse bedrijven juist ontzettend veel goed uh, gedaan. Want wij hebben daar enorme afzetmarkten. Hè. Uh, banken die leveren daar pensioenfondsen. Uh, wij leveren daar onze landbouwproducten. Uh, te, uh, de chemische industrie heeft het, onze afzet daar, heeft het ontzettend goed gedaan. Maar heel belangrijk is, waar gaat nou de groei weer vandaan komen? Hè? Want de Nederlandse economie zit in een dip. Nou... 80% van de Nederlandse economie is afhankelijk van Europa. Dus wat wij nu doen met al die andere landen... waar we het net over hadden, Olie-Reen, dat die landen hun economische systemen op orde krijgen... dat de markten daar gaan werken, dat deregulering daar doorgaat... dat de arbeidsverhoudingen daar genormaliseerd gaan worden... dat gaat daar uiteindelijk groei opleveren. En omdat wij voor 80% daarvan afhankelijk zijn... als Europa het voor elkaar krijgt om die landen te stabiliseren... en de overheidssectoren ja, de 21e eeuw mee in helpen te trekken... dan is dat voor ons van economisch enorm belang. En zonder dat kun je het als leraar, politieagent of wat dan ook wel schudden. Want dat kunnen we niet betalen zonder dat Europa het goed doet. Dus je moet even een soort omweggetje maken... om, om, om die vraag die zo'n uh, luisteraar dan uh, doortwittert... om die positief te kunnen beantwoorden. Ja, je moet echt het, is, heel het is een karabool goed... die je moet maken. Eigenlijk. Je moet echt zien hoe die economie en, en de kwaliteitsimpulsen... die ervan uitgaan en, en ja, de, uh, de basis die gecreëerd wordt... voor innovatie en onderzoekswerk in Europa... Ja, zonder dat zou, zouden alle lidstaten in Europa het veel moeilijker hebben. Ja. En juist als open land hebben wij het nou juist nodig dat Europa dat, uh, dat goed trekt. Deugt de begroting die wij hebben ingediend in Brussel afgelopen vrijdag? Ah, nou, uh, ja, nou voor een deel. In... <laughs> oh, voor een ja. deel? Ja? Voor een deel zal die ongetwijfeld de deugen. Ja. Voor Een ander deel moet het nog ingevuld worden, en, uh, ja, maar dat geldt voor alle landen, uh. denk je? Want je bent half econoom, half politicoloog. Adriaan Schout, um, de vraag is: hè, uh, gaan we die drie uh, Gaat die Europese Commissie? Dat is misschien misschien moet ik het beter formuleren. Gaat, gaat Olly Reen en zijn staf gaat die akkoord met wat we hebben ingediend? Krijgen, uh, krijgen wij toch nog straks na, na de beraadslagingen? na mei krijgen we dan opeens toch nog aanbevelingen of suggesties van... je moet het eigenlijk helemaal anders doen. Oh, dat zou heel goed kunnen dat bepaalde dingen niet goed zijn ingevuld. Dat Omdat het ook zo snel gegaan is, bepaalde berekeningen niet goed zijn gedaan. Uh, dat we misschien toch nog achterlopen ergens of iets over het hoofd gezien hebben. Uh, dan kunnen we daar echt uh, nog aanbevelingen over maar, krijgen. Maar, maar goed. Dus niet ernstig, niet wezenlijk. Dat is allemaal niet wezenlijk ernstig. Dat zal in alle landen gebeuren. en uh, Wij krijgen ook nog verkiezingen. Dan krijgen we een nieuwe overheid. Ja. en In december komt er weer een evaluatie. Dat zijn dynamische processen. Ja. Goed, dus wat dat betreft, dat, dat klopt wel, denk jij. Maar dan Europa. Gaat Europa het redden? Ja. Ben jij daar somber of positief over, optimistisch over gestemd? Nou, ik ken mensen die echt dus met uh, deze bijltjes dagelijks hakken. En die zijn soms wel echt uh, somber. Ja? Uh, Collega's bij Klingendaal. Uh, nou, ik heb het dan niet meer over ambtenaren die in allerlei uh, circuits in Brussel opereren. Uh, ja, kijk, als je naar een land als Griekenland kijkt, hè, dat, dat heeft het echt ontzettend moeilijk. In Spanje natuurlijk ook. En Portugal. En in Frankrijk kan het ook nog heel moeilijk gaan worden. Uh, maar kijk nou naar zo'n land als Griekenland. Dat kun je op geen enkele manier kleineren wat daar gebeurt. Uh, hele gezinnen worden werkloos. Uh, uh, gezondheidszorg wordt teruggedraaid. Uh, en dan is het nog zo dat hun loonniveau eigenlijk nog steeds... ja, wat zal het zijn, 30% te hoog is. Dus ze moeten gemiddeld dus nog een heel eind naar beneden. Dan is hun begrotingstekort, als ze nu... Een staatsschuld, als ze nu zeven jaar lang doorgaan op de manier waar wij nu tegenaan hikken. dan hebben ze straks nog een begrotingstekort van 120%, 130 misschien. Dus de processen waar dit soort landen uh, tegenaan moeten kijken zijn echt enorm. Uh, Europa gaat dat wel redden, alleen misschien zal het anders worden. Uh, Griekenland, ik hoop dat ze erin blijven, want de. Rumoer die gaat ontstaan als ze eruit gaan. De onzekerheid die dat creëert. Ja, de golven op de financiële markten die dat uh, uh, zal oproepen. Nou, dat zal echt heel erg uh, vervelend zijn. Maar of de Grieken het redden, dat moeten we maar zien. Uh, Italië. Uh, dat moet ook zoveel hervormen nog. Frankrijk moet zijn pensioensystemen. België moet pensioensystemen hervormen. Wij in Nederland eigenlijk ook. Hè. Ja. Is natuurlijk... Maar gebeurt dus... dat te weinig nu met het akkoord? Want dat is gek. Je kunt steggelen over die 3% en dan, misschien mag het iets meer zijn hè, dan 3%. Dat, die ruimte is er, geloof ik, wel. Dat kun je nog als economisch? Er zijn geen maatwetmatigheden achter, dus ja. dat kan. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed. Um... Hoe zit het met ons? Met onze hervormingsgezindheid? Nou, met, met Europa moeten we dus gewoon wel zien... dat daar nog heel veel zware dobbers uh, aan zullen. komen. Wat, wat zijn de belangrijkste beslissingen die genomen zouden moeten worden? In Nederland of op uh, Europees niveau? Ja, allebei eigenlijk. Op allebei niveau. Nou ja, op... op op Europa, komt het, op Europa zal nu belangrijk zijn dat we die koers vasthouden van de hervormingen van die economieën. Ja. Dat Italië, Frankrijk, dat zijn toch wel twee speellanden, dat die hun hervormingen doorzetten. En dat we daarmee ook het vertrouwen internationaal creëren en ook de uitstraling naar landen als Spanje en Portugal het moet. Ja. Maar dat geldt in Nederland ook. Want Nederland heeft ook... Wij gaan nog steeds uit van allerlei rooskleurige scenario's. Ja. En bijvoorbeeld de structureel groei, dat die misschien wel 2% is. Maar misschien is het in de toekomst 1%. Nou, als dat zo is, dan zullen we die pensioenplannen... nog veel ja. verder terug moeten brengen. Dus die hervormingen vinden, moeten gebeuren op het gebied van de pensioenen? Ja. Arbeidsmarkt? Arbeidsmarkt. Uh, ja. maar in alle landen is de zorg natuurlijk ook uh, ja, een groot probleem. Ja. Want we zitten natuurlijk ook met die vergrijzing... die ook nog die zorgbubbel met zich meebrengt. En dan hebben wij in Nederland nog een, een, een vastgoedbubbel... die ook aan het leeglopen is. En die kan ja. nog wel een eindje verder leeglopen. Dus eigenlijk is de vraag of wij als, als Europa in staat zijn... om dat soort uh, fundamentele hervormingen door te voeren... belangrijker, denk ik, dan de vraag... of je nou wel of niet precies die 3%-norm hanteert en haalt... Ja, ja dat... spannend, hè? Want de commissie moet eigenlijk nu gaan koersen op die 3%. Want als ja. de eerste het niet doet, dan ja. gaat het systeem misschien wel ja. duigen. En dan gaan andere landen zeggen van oh, ja... Ik wil die ruimte ook. Maar, maar goed, dat zou, de, dat zou uh, het zicht op die wezenlijke hervormingen kunnen onttrekken. Ja, en en dat, is, dat, is is echt, dat is pas echt echt. Dat is echt belangrijk. Die, die hervormingen, daar gaat het echt om. En dan is dus de vraag, zijn wij als Europa in staat tot fundamentele hervormingen? Nou ja... Dat is dan dus de hamvraag de komende jaren. Wat komende ik jaar. even heb nagezocht voor, voor iets anders... maar uh, dat is dat de bereidheid en de wil onder de Europese bevolkingen om daar te hervormen, ja. is erg hoog. Het zit uh, tussen de 80 en de 90 procent... Dus er is een. En dat, dat, dat, dus dat wil is er. Dat proeft die ook in Nederland. Hè? Ja. Wij willen doorgaan, dat zag je ja. in de Tweede Kamer. Ja. En opeens worden allemaal heilige huisjes, als ja. pensioenakkoorden, die eerst ja. met veel moeite gesmeed waren. We willen ermee door. En dat is in andere landen is dat ook zo. Ja, maar dan zou je zeggen: als je, als je dat zegt, dan denk ik, dan ben je optimistisch. Als die bereidheid er is, als we in staat zijn, als, als je ons in staat acht met z'n allen per land individueel dan natuurlijk, om die hervormingen door te voeren... dan kan het lukken. Als komende, Nu hebben we de, de, de ECB heeft allerlei maatregelen genomen... bijvoorbeeld waarmee ze de banken nu versterken. Ja. Als dat werkt en dat duurt lang genoeg om groei terug te laten keren... dan zou het wel eens lukken. Maar die hervormingen, daar zullen we echt aan moeten wennen. Ja. Want anders verliest Europa zijn plek in de wereld. Hè? Want het gaat eigenlijk niet zozeer om Europa zelf, maar China... India, als de Verenigde Staten terugkomt, als wij niet bezig gaan, verder gaan met onze hervormingen, dan gaan we daarvan verliezen. Ja. ja, en dat zijn echt scenario's, daar wil je gewoon niet aan denken. En dat misschien ook terugkomend op die vraag, waarom is Europa nu belangrijk? Ja. Dat is toch echt ook wel omdat de internationale politieke, eh, economische situatie, we kunnen daar zoveel verliezen. Ja. Ik krijg een vraag binnen van, luisteraar, waarom politici niet meer wijzen? op die positieve kanten van de EU. Ja, misschien is het, kan, kan het in de telefoon komen, ja? Nou, dan hebben uh, we een luisteraar, Adrian. Dan kan je meteen van repliek dienen. Maar, goedenacht, met wie spreek ik? Van der Veen. Dag, meneer Van der Veen. Ik heb een vraag. Ik heb ja. er, oh, eindelijk weer iemand iemand die pro-Europa is... Nou, de, wij doen ons best, hoor, bij Casa Ik heb meer dan normale belangstelling geluisterd. Maar economie is voor een groot gedeelte ook psychologie... En ik ben dan van de generatie dat, uh, dat wij heel idealistisch pro-Europa waren. En dat ben ik eigenlijk nog. Maar ik vraag me af waarom wij van onze politici, kamerbreed, op één nou, uitgezonderd dan... alleen maar wat over Europa horen als er heel erg tegen zit. <tie> en nooit wat wij daaraan verdiend hebben. Ja. Ik wil even aan herinneren roepen. T bijna twintig jaar geleden zit de topman van Philips, dat was toen Timmer die vertelde al dat hij 700 miljoen, ja, miljoen kwijt was aan wisselkoersen binnen Europa, dollar in dit ja. geval. Ja, dat was toen nog voor de invoering van de euro. Ja. Dat, dat was voor de invoering dus was, van de euro. Dat was een winst die hij gewoon en, kon bijschrijven. Ik, ik vind dus dat politici ook vaak aan die negatieve sentimenten meewerken ja. door niet... Uh, uh, te zeggen wat wij er allemaal aan gehad hebben. Ja. Dat is overigens wel iets wat we eigenlijk helemaal in het begin van de uitzending... meneer Van der Veen ook al meteen hebben aangeroerd. Uh, Adriaan, of kan je er nog iets aan toevoegen? We hebben, je, je hebt dat eigenlijk al met zoveel woorden... Nou ja, het eerste is dat ik hoor dat ik pro-Europees ben. Uh, het is ook een blad waarin staat dat ik een PVV'er ben... Uh, omdat ik de Europese parlement en de commissie aanval... Uh, dus ja, ik, ik zit niet graag in de ene kamp of het andere. We kijken ernaar, we analyseren het. En als we wat te zeggen hebben, dan, dan, dan doen we dat. Het, het is wel een, een, een, een moeilijk punt wat meneer Van der Veen hier uh, opwerpt. Dat is namelijk dat het klopt. Aan de ene kant uh, draaien politici ook wel wat graag mee in Europa. Hè. Dus als ze het een keer gewend zijn, dan vinden ze het ook wel leuk... die vergadermolens en, en de invloed die je daar kan hebben. Maar er wordt toch ook wel vaak gezegd... ja, van Brussel moet dit en dit nou een keer. Maar... Uh, de politiek worstelt, en dat zie je ook. De, de, de, de ministeries en, en, en, en ministers die worstelen met, ook met de vraag... hoe kunnen we nou uitleggen aan de bevolking dat Europa werkt? Je bent het eens dat het niet goed gebeurt? Eigenlijk is de uitleg niet goed, het verhaal nee. dat verteld wordt? Ja, ik, ik, weet, ik vind het wel altijd leuk om erover te praten. Ik heb nooit de indruk dat dat nou zo, zo, zo, zo moeilijk is. Maar op een of andere manier, om dat ja, dan toch breed bij het volk neer te leggen... Het heeft ook te maken met dat er onder. Het ja, bij de mensen is er ook vaak. Hè, in Amerika schelden ze altijd op Washington, bijvoorbeeld. Hè. En ja, hoe vaak hoor je niet, dan wordt er iets gezegd over. Ja, in Den Haag, daar luisteren ze niet naar ons. En er worden ook altijd afstanden gecreëerd. er is ook een soort beeld dat, dat Europa ver bij ons vandaan staat. En ja. Probeer dat ook maar eens een keer uh, ja. te doorbreken. Dat is, dat is ontzettend moeilijk. Uh, de moeilijkste maar... dingen. Imago doorbreken. Ja. Uh, precies, maar een, ja. ander verhaal, een ander verhaal vertellen, een positief verhaal... dat zou uh, veel beter zijn. Uh, uh, meneer Van der Veen, ik dank u hartelijk. Ik wens u nog een goede nacht. Ik denk ook. Herman Boersma, goede dag, nacht. Dag. Hallo. Ik heb een vraag. Dat is? Aan meneer Schout. Uh, het verbaast mij hoogelijk dat Nederland... ten opzichte van Duitsland achtergebleven is. In economische ontwikkeling ik bedoel In economische ontwikkeling. Nederland hobbelde altijd achter Duitsland aan. En, uh, ja. en Duitsland groeit, 2%. Nederland loopt een half procent achter met de economische groei. Maar waarom kunnen wij niet wat de buren wel kunnen? Nee, maar waar, wat is het breekpunt? Hmm. Is daar een antwoord op? Ja, er zijn er, uh, dat, dat, is een, dat is echt een hele belangrijke vraag waar ook in, in Den Haag ook ambtenaren mee bezig zijn met deze ja. vragen dit, dit, dit, dit uit te zoeken. En uh, ja, zo kortweg kun je twee dingen noemen. En dat is toch echt wel even ook omdat wij zelf voelen wat andere landen ook door moeten maken. Kijk, Duitsland heeft natuurlijk die hele uh, ja, hoe noem je dat? Dat de DDR weer tot Duitsland ging behoren. En daardoor heeft die economie. Die heeft zich heel erg moeten aanpassen. Des, desondanks heeft Duitsland, heel Duitsland, West-Duitsland, zeg maar, zich toch toch overeind bij te houden. Ja, okay, laat, nou, even, laat even het antwoord afmaken. Maar wat er, wat er gebeurt is, is dat om iedereen aan het werk te krijgen, is er in Duitsland is de. Ze is de loonkosten zijn heel erg naar beneden gegaan. Dat kan natuurlijk ook omdat er eigenlijk relatief goedkope arbeidskrachten weer op die markt erbij kwamen en omdat ze dat hele systeem moeten... Dus er zit één, onder, één aspect, is dat de loonkosten in Duitsland lager liggen dan bij ons. En dat heeft dus met de concurrentiepositie te maken. En dat is voor ons... Daar moeten we eens heel goed over nadenken over die loonkosten. Want we hebben nu ook een discussie over de, de, de, de, de, de nulnorm voor ambtenaren bijvoorbeeld en wat doen we met het bedrijfsleven Dus die, die loonkosten Kosten. Ja, en daar zullen wij waarschijnlijk ons ook in moeten gaan aanpassen. Niet omdat Europa dat wil, maar omdat onze concurrentiepositie hier speelt. En Duitsland heeft dat veel eerder gedaan. Is daar 10, 15 jaar geleden heeft daar echt hard ingegrepen. En het tweede is, zij hebben andere exportmarkten. Zij leveren veel aan uh, BRIC-landen. Dat zijn dan uh, Brazilië, Rusland, India, China. Zij zitten veel meer op de, op de internationale markt. Terwijl wij, wij juist heel erg gericht zijn op Europa. En Europa zit dus nu in de crisis. Ja. En ja, daardoor worden wij extra hard uh, getroffen. Uh, dus dat zijn twee verklaringen die hierin meespelen. En ja, voor Nederland is dan de les: ja, let op die loonkosten. En de tweede is: uh, moeten we misschien eens nadenken over hoe we uh, meer exporteren naar andere delen van de wereld. Ja, ik vraag nog dan aan u. Tot slot. Is het toch niet zo, net hoorde ik iemand zeggen dat uh, economie of psychologie. Is het toch niet zo dat de afgelopen twee jaar, sinds uh, VVD en uh, CDA, PVV. Alleen maar de mensen een beetje mismoedigd hebben gemaakt, depressief hebben gemaakt... door een heel slechte voorstelling van zaken te geven. Ja, dat wordt ook vaak gezegd dat de, de, de Duitse consumenten... die zijn veel optimistischer dan de Nederlandse consument. Ja. Dat, dat, dat klopt en daar zit zeker een stuk psychologie in, want we houden de, de hand op de knip... Maar als je kijkt wat voor de maatregelen weinig moet... Kijk, de Duitsers hebben geloof ik even uit mijn hoofd... door een begrotingstekort van 1%. Wij hebben een begrotingstekort van 4,5%, als ik het zo goed zeg. Wij moeten dus echt heel erg ver terug, willen we op dat niveau komen. Ja, dat, dat voelt de bevolking natuurlijk ook. Wij moeten onze de pensioenplannen aanpassen. Ja, dat, dat voelen ook heel veel mensen. We krijgen nog een bubbel uit de huizenmarkt die, die moet leeglopen. Dat weten we eigenlijk allemaal. Onze huizen die we eerst dachten we hebben over... Waarde, maar nu realiseerden we ons, we hebben onderwaarde. Ja. Dus ja, het, ik kan de Nederlandse consument geen ongelijk geven... dat hij denkt, nou, ik ben even niet zo optimistisch. Goed zo. Daar ga ik het even bij laten. Herman, ik dank je wel. Ik wens een goede nacht. Is... in ieder geval antwoord gekregen. Adriaan, dank je wel voor het extra kwartier dat we je hebben mogen lenen... om uh, iets te proberen te... <lacht> hij wijst op de klok. 1 uur 22 minuten en 22 seconden. Uh, wij danken je. En luisteraars, blijken uit de verschillende berichten die binnenstromen, uh, hebben we dit ook gewaardeerd. Ik uh, ga terug naar de Denktank in Den Haag. Dankjewel ja, en heel veel succes. Tot ziens. Dag. En ik heb beloofd om, uh, om er een gedicht bij te doen, zal ik beginnen met even in het zuid, Portugal. Ja, ja Pessoa. En dan uh, mag u daarna, dan gaan gaat wat muziek doen denk ik, En mag u daarna ook nog bellen hoor. Zullen we het dan een beetje uh... ja, meer in de lijn van de poëzie trekken? En kijken wat, dat, wat Europa is. En er zijn ongetwijfeld heel veel luisteraars... die zelf banden hebben met mensen in Europa. Misschien wel via de familie. Uh, of via de vriendenkring. En dan zou het leuk zijn om daar iets over te horen. Verhalen over te horen. Hoe dat voelt en wat dat betekent. U kunt bellen met 0800-1121. En dan lees ik een gedicht van Fernando Pessoa. Uh, dit is van 8 maart 1914. De taag is mooier dan de rivier die stroomt door mijn dorp. Maar de taag is niet mooier dan de rivier die stroomt door mijn dorp. Want de taag is niet de rivier die stroomt door mijn dorp. De taag heeft grote schepen en op haar water vaart nog steeds... voor degene die in alles zien wat er niet is... de herinnering aan de galjoenen. De taag ontspringt in Spanje... en de taag mondt uit in zee, in Portugal, dat weet iedereen. Weinigen echter weten welke de rivier is van mijn dorp. En waarheen ze gaat en van waar ze komt... En daarom, omdat zij minder mensen toebehoort... is vrijer en groter die rivier van mijn dorp. De taag is een weg naar de wereld. Voorbij de taag ligt Amerika en het fortuin van hen die het vinden. Niemand heeft ooit gedacht aan wat er ligt voorbij de rivier van mijn dorp. De rivier van mijn dorp doet denken aan niets. Wie aan haar oever staat, staat enkel aan haar oever.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 I think feel the longer nog niet echt licht. Althans niet voor ons. Wel voor eventje de Visser. Met uh, hartslag. Ze won in 2009 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. En u begrijpt waarom. Dit is Kazeluna. Bijna half twee op Radio 1. Um, het is een mooie dag. Die achter ons ligt natuurlijk. Koninginnedag. Mooie dag. Een oranje gekleurde dag om te praten over Europa. En wat dat betekent. Um, dus u ja, mijn vraag is aan u eigenlijk: Heeft u een band met iemand in Europa, elders in Europa? Bedoel ik dan buiten Nederland? En dat kan een familiale band zijn, of een vriendschapsband, of een professionele band, een werkrelatie. Mijn vraag is: heeft, Is daar iets over te vertellen wat dat betekent en um, hoe dat voelt? U kunt bellen met 0800 1121. En ik heb beloofd om er af en toe wat poëzie tussendoor te strooien van mensen met wie ik een dichter. Uit Europa, die, met wie ik een band heb. En ik heb gekozen voor um, dichters die zich aan de rafelrand van Europa bevinden. Annemie Mons, goeienacht. Nee, ik heet Emmons met mijn achternaam. Oké, okay, sorry. Goed. Ja, ik wil het niet he per se hebben over één iemand. Nee. Maar uh, over wat mijn taal, mijn Limburgs dialect, hm? voor mij heeft betekend in mijn reizen uh, door Europa en zelfs tot aan Turkije aan toe. <laughs> met, met mijn Limburgs dialect. ...kan ik mij overal uh, in Europa uh, verstaanbaar maken. Ik hoef niet per se Engels te spreken. Wie nee, dat nou? Overal wordt Duits gesproken op bepaalde dialecten... ...die ontzettend verwant zijn met mijn moedertaal. En ik heb zelfs een jaar of twintig geleden... Uh, ...toen ik voor het eerst in Turkije was... Heb ik ontdekt dat daar een wijk was waar de groenteboertjes. Uh, die spraken Jiddisch met elkaar. En het hm. Jiddisch was mij ook heel vertrouwd. Uh, Want er is een relatie tussen het Limburgse uh, dialect ja. en, en Jiddisch? Ja, nee. Het Jiddisch is een, is een Duits. Uh, is een, eigenlijk een, een, een, een vooral door Duits uh, beïnvloede taal. met wat Hebreeuwse woorden. Maar met, uh, dat is. als je. Als, ik als, als ik iets lees, dan is dat helemaal geen probleem. Is, het is een midden-Europese taal met heel erg veel Duitse ja. uh, dialect, uh, invloeden, En dat is, maakt het dus erg makkelijk. Als je, dat heb ik van mijn vader, die een schoolmeester was. Heb ik uh, ervaren dat de manier waarop wij de taal leerden, ons dialect dat het voor ons erg makkelijk maakte om de, ook de Duitse taal te leren. Omdat de, de vervoegingen van de woorden, het, het, het dagelijkse taalgebruik... ons al vertrouwd maakte mm. met wat voor de gemiddelde Nederlander... zo moeilijk is aan het Duits. Ja. En het, het, het gevoel wat je ontwikkelde voor allerlei nuances in het dialect... maakte dat je makkelijk ook... Um, er aan verwante dialecten uh, kon oppikken en je daardoor verstaanbaar kon maken. Geweldig. Je maakt dus heel makkelijk contact op die manier. Ja, en, en uh, dat, is, dat is dus iets. En het andere wat ik zo belangrijk vind... Je, je kunt niet meer alleen over Europa spreken. Ik hoorde vandaag dat in een van de plaatsen die uh, ons koningshuis bezochten... dat alleen al in Veenendaal... 9, mensen met 93 verschillende nationaliteiten wonen. Ja. Mensen dus van over de hele wereld, die in dat kleine, relatief kleine plaats, Venendaal wonen. Ja. 93 verschillende nationaliteiten. Ja. En dat werd daar ook uitgebeeld. Dan denk ik, ja, we moeten niet meer alleen spreken over Europa. We zijn al mondiaal vertegenwoordigd. Precies, ja. En, en dat en... realiseren we ons, denk ik, niet genoeg. En ik denk dat, het, ja, dat we zouden moeten ophouden met alleen maar. een ja, beetje provinciaals of alleen maar Europees te denken. Dat we dat mondiale er veel meer in moeten. Ja, ons van bewust moeten worden. En incorporeren. Ja. En, en dat doe je via de muziek, dat doe je via de literatuur. Uh, en als ik, hè, toen Michael Jackson gestorven was. over de hele wereld, overal over de wereld waren mensen bedroefd en was de jeugd vertrouwd met de muziek van Michael Jackson. Dus het is al iets wat zich over de hele wereld uitspreidt. En ik was er mij daar voor het eerst van bewust... toen ik uh, uh, Somalische jongetjes in een, in een uh, asielzoekerscentrum... Uh, wat een tijd lang hier in de buurt was... Uh, die, die danste de dansjes van Michael Jackson. Dat was voor hun heel vertrouwd. Ja. En ze kwamen uit Mogadishu. Ja. Dus, door het contact met vluchtelingen en migranten... kom je erachter dat we allang een deel van de wereld geworden zijn. En dat vind ik zelf heel verrijkend. Ik wou net zeggen, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Ja, voelt het dan het ook, ook goed voor jou? Het en het, ook... Het, het, ja, het geeft iets van verbroedering. Het ouderwetse woord verbroedering. Hm. Dat vind ik echt prettig. Annemie, dank je wel. Ja, en ik wens je nog een goede nacht. Dank je. Felix van Rijn, goede nacht. Sorry? Hallo? Ja? Je bent in de uitzending nu. Um, ja, oké. Okay. Uh, heb jij nou ja, iemand, ik, ken jij iemand? Heb je contact met iemand in een, in een ander land in Europa? Je, je praat met Vees van Rijn, hè? Wat zeg je? Je praat met Velexfare. Ja? Ja, oké. Okay. Ja, ik ben getrouwd met een vrouw uit Portugal. Aha. Kijk. En ik was uh, bijna naar gaan toen ik opeens uh, wat je aan het vertellen was en uh, van de persoon en zo, Ik denk ik ja. nou. Ga ik even Heel goed, ja. Hoe heb je haar leren kennen? In een pro Europees project. In een Europees project? Nou kijk, ja. dan heb je dus je liefde te danken aan een Europees project. Wat was dat voor een Europees project? Ja, een project over, over uh, uh, afstandsonderwijs. Uh, Wat is dat? Afstandsonderwijs. Onderwijs uh, via internet, televisie okay. ja. En Ja. Dat hebben de, de, de modellen voor van uh, schriftelijk onderwijs. Ja, ja. Ja. En en uh, wat voor soort onderwijs ging dat in dit geval? Het ging, ging over uh, onder, onder, uh, uh, uh, cursussen voor uh, mensen over, zeg maar met weinig opleiding om uh, zeg maar uh, ja op uh, uh, uh, via televisie of zo, of via dingen ofzo, om, hm. om uh, um, uh, um, ja, een beetje, beetje um, ja. ja. Ja, moeilijke vraag. Oh, ja. Nou, nou, moeilijke vraag, slaan we over. Oké, okay, sla maar over. GELACH <laughs> ja. ja. En um, waarom hebben jullie ervoor gekozen om in Nederland te gaan wonen? Bijvoorbeeld niet in Portugal? Nee, nee, nee, nee. Zij woont in Portugal, ik woon in Nederland. En je bent met haar getrouwd? Ja, maar zij woont in Portugal, ik woon in Nederland. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Omdat zij, uh, ik ben inmiddels uh, met pensioen, zij uh, werkt nog. ja en ik heb hier mijn, mijn vrienden mijn, mijn kinderen kleinkinder. en kleinkinderen. Uh, zij heeft daar haar vrienden zo. Ja. en zo. Uh, en we hebben dus een soort uh, uitgebreide relatie. Ja, dat, kun je, dat is nou echt een -la Europese relatie. Ja. Ja, ja, inderdaad. Wat bijzonder. En dat werkt ja. goed voor jullie? Dat is voor jullie allebei... Uh... Mij is het voelt weer ja, goed, ja, ja. En hoe vaak zien jullie elkaar dan? Nou, zo, ik denk dat ik, kijk, uh, zij ik, ik, ik werkt dus, dus ik heb iets meer, en ik ben uh, met persoon, dus ik heb meer tijd om daar te gaan. Dus ja. ik ga ongeveer zes, zes keer per jaar naar Portugal, oh, ja. en ze so. gaat uh, twee, drie keer per jaar naar Nederland. En zou jij, jij, jij bent dus niet bereid om naar Portugal te vertrekken, om daar te gaan wonen? Nou, ik heb geen moeite voor. Nee, dat hoeft ook helemaal niet van mij, maar... Nee. Vind je Portugal niet een leuk land? Portugal is een heel leuk land. Ik ga je het aanbevelen. Ja? En ook hele leuke mensen. Wat is, wat is leuk aan de Portugezen? Uh, je moet ze leren kennen. Als je, als je Portugal. Uh, de Portugezen zijn wat. een beetje bescheiden eigenlijk. Ja. Ze brengen zich niet op. Ze zouden zich een beetje op de achtergrond. En ze zijn niet meteen, papa. Maar als je ze eenmaal contact hebt, zijn ze gewoon ontzettend vriendelijk, heel gastvrij en zo. En als ik zeg maar vergelijk met Spanjaarden, dan heb ik liever met Portugezen maar dan met Spanjaarden. Ja, ja. Maar goed, dat, dat kan. kan. Ja, dat kan natuurlijk. En heb jij nou het gevoel dat je hierdoor Europeeser bent geworden? Europeaan? Of heb je het gevoel dat je meer Nederlander ik ben, nee, ik ben iets meer Europese geworden. Want ik denk dat uh, ik, ik, ik heb gewoon meer. meer uh, ik weet meer gewoon over, over Portugezen, over Portugal. Ja. En daardoor ook een beetje meer over al de Iberis, Iberische Fierenland. Ja. Je hebt meer maar kennis. Dan, wat? Je hebt meer kennis. Meer kennis en meer gevoel. Want het gaat toch heel erg over gevoel met, met mensen, die, wat je hebt. Ja. Vind ik. En ja het is een beetje toeval. Ik bedoel, het had ook. zou uh, uh, ook een Hongaarse kunnen zijn. Of een uh, Bulgaanse, of weet ik veel wat. In ieder geval geen Nederlandse. Nou ja, goed. Ik heb ook nergens een vrouw <laughs> gehad, ooit. <Nee>. Maar, uh, <laughs> ik was niet op, echt op zoek naar een buitenlandse. maar uh, ik vind het wel heel uh, bijzonder dat jij, jij zo'n zo Europese latrelatie onderhoudt, hoor. Dat heb ik. Ja, te... dat ja? Uh, denk ik ook. Dat, uh, nou goed. Ik wens je nog veel geluk. Oké, okay. hey, hey, nog even iets over, over de Fernanda Pessoa. Ja? Dat is natuurlijk ook een trigger voor mij. Ja. Het is een ontzettend leuk gedicht van Fernanda Pessoa. Het heet uh, Ode Maritimo. Ja. Ode aan de Zee. Ja. En daar staan twee boekjes van, uh, waarbij het de, de, zowel in Portugees als in het Nederlands de tekst staat. Heel goed, Ode aan de Zee. Dat is een heel lang gedicht volgens mij, of niet? Ja, dat is een heel lang gedicht. Dus dat geef ik uh, regelmatig cadeau aan vrienden van mij. Kijk, dat vind ik goed. Er moet meer ja, poëzie ja, ja. cadeau gedaan worden. Ik dank je wel. Oké, okay, dag. En zo ga ik om te voorkomen dat we in het zuiden blijven hangen, uh, door naar een andere streek van Europa. Shimizhini, de Ier. In een vertaling van Peter, Peter Nijmeijer. Een gedicht dat heet Graven. Dat doe ik u ook maar cadeau dan nu. Tussen mijn vinger en mijn duim rust de logge pen. Knus als een pistool. Onder mijn raam klinkt het helder schrapen van een spa... die doordringt in een grond vol grind. Mijn vader. Gravend. Ik kijk omlaag tot zijn gespannen romp... diep tussen bloembedden bukt. Twintig jaar verder weer opduikt en ritmisch op- en neerbuigt... in aardappelvoeren, waar hij stond te graven. De grove laars geplant op het staal. De steel tegen de binnenkant van zijn knie. Zo woelde hij opgeschoten loof los. Begroef het glanzend staal diep om nieuwe knollen bloot te leggen die wij naar raapten, dol als we waren op hun koele hardheid in de hand. Mijn God, die ouwe kom met een spa overweg, net als zijn ouwe. Mijn grootvader stak meer turf op één dag dan wie ook op toners, drassige velden. Eén keer bracht ik een melk in een fles, slordig gekurkt met papier. Hij rechte zijn rug en dronk de melk in één teug, om dan meteen weer aan te vallen, behendig plaggen te steken... die over zijn schouder te gooien steeds dieper en dieper op zoek naar de goede turf, graven. De koude geur van teelaarde. Het smakken en zuigen van zompig veen. Het bruske snijden van de scherp rand door levende wortels ontwaken in mijn hoofd. Maar ik heb geen spa om mannen zoals zij te volgen. Tussen mijn vinger en mijn duim rust de loggenpen. pen. Daarmee zal ik graven. Chimachine. I will never be defeated. I will never come under. I will never know the way it feels to be just anyone. I will never fall Het klinkt als een feest. Welcome to the ball van Rufus Wainwright. Het is bijna kwart voor twee. Um, nou, welcome to the ball kan je ook zeggen bij Kazeloenen. In de tweede uur tussen één en twee. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen en mee te, te praten te vertellen. Eigenlijk zijn wij nu even benieuwd naar wat voor banden lopen er allemaal... tussen uh, verschillende Europese landen... maar dan langs de lijn van de menselijke betrekkingen. Dat is eigenlijk de vraag. Dus wat voor vrienden heeft u die juist buiten Nederland liggen, wat voor vriendschappen, wat voor familiebanden... wat voor uh, professionele relaties. U kunt daarover bellen, nog in ieder geval tot, uh, tot twee uur natuurlijk, 0800-1121. Na één gaat de EO op deze zender verder. Ben Lasses, goeienacht. Ja, goeienacht. Wat heb jij allemaal meegemaakt? Uh, nou, dat zal ik je vertellen. Het is niet zo poëtisch als het gedicht wat je net hebt. Dat voordat. vind ik wel heel jammer, hoor. Het is, het is wel historisch... Ja dat heeft niet zo zo schien. ik heb toen, ja, ruim vijftig jaar geleden heb ik werkte ik in Gent voor een aantal maanden. En er werkte ook een mevrouw. En die was niet te bestaan. Die sprak zo plat Gent. Ja, dat bestaat helemaal niks. Hele Gentse. Tot het moment dat ik met haar heel plat Amsterdam stond, <laughs> heel plat. En vanaf dat moment hadden we gewoon een contact en begrepen elkaar. Echt hoor. En ik vermoed, ik heb me helemaal afgevraagd hoe dat nou kon. En ik vermoed dat het met de Hansensteden te maken heeft. Oh. Vroeger denk ik. Dus heb ik me altijd afgevraagd, en daarom is het programma ook zo goed, of er meer mensen zijn die zo'n ervaring hadden met bijvoorbeeld de, de, de noordelijke landen, met, met Denemarken of Duitsland of zo. Wat ik altijd uh, heb... heb uh... De enige ervaring die ik heb is dat een, iemand uit zwitser duitsland dus het duits deel van Zwitserland... Die, die, die kon Nederlands vrij moeiteloos volgen. Heb ik als gemerkt. Terwijl andersom, dat zwitser duits dat vond ik echt tamelijk onbegrijpelijk. Dus het zal wel aan mijn uh, taalvermogen liggen. Maar dat heb ik altijd wel een hele opmerkelijke uh, uh, ja, ervaring gevonden. Ja, precies. En misschien je zou je zeggen, bij het noordelijke talen moet het helemaal het geval zijn. Nou, misschien zijn er Ben, uh, mensen die luisteren. Overigens, vond jij het prettig om in Gent te werken? Dat was lang geleden. maar... Ja, dat was het wel. Maar het was zo'n een aantal maanden. Ik was daar we moesten daar een, ja, een heel huis opknappen. knappen. Ja. En vandaag te werk. En die, die vrouw die had, ja, die, die werkte daar uh, om schoon te maken en dergelijke. Hm. Dus het was een echte platte ook. En die, die mensen zelf, die verstonden de eigenlijk, want die kwamen uit Zeven Vlaanderen. Maar die, die verstonden er ook, ook moeizaam. Maar dat zeg ik tot het moment dat ik heel plat Amsterdam ging praten. Dat was, dat was, ja, het was een mirakel eigenlijk. Geweldig. Ja, heel grappig. En, en daarom dacht ik dat het iets te maken hebben... en daar heel lang nadenken, iets met handensteden te maken kon hebben. Wie weet. Nou, misschien ik is er nog wel iemand die daarop reageert. Ja, om, om dat zullen... te reageren, ja. ja. We zullen zien. Ja. Ben ik, dankjewel. Ja, en voor straks wel rusten. Goeiedag. Dag. Dag. Henk Luppens, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Heb je, ja. heb je banden met iemand? in? Uh, in uh... Uh, Italië, Italië. Ja? Daar ben ik uh, kind aan huis bij een familie waar ik al 30 jaar kom. Ooit in een uh, cursus Italiaans gedaan om de 20 e En op een zondag daar gevraagd werd om je mee te eten. En ik ben er blijven eten. Oh. Want ik ben al 30 jaar. Dat is nou, ik vind, drie... ik, vind ik ja. echt een klassiek. Dat, je, dat, dat is echt klassiek, zo'n zo verhaal. Dat is klassiek voor, uh, voor Italiaanse banden. Je wordt, uh, zonder dat je het weet, word je meegenomen, uitgenodigd. En uh, ondertussen is het een soort tweede moeder. En ben ik daar kind aan huis. Ik ben peetoom van een jongen die nu zestien is. Ik uh, ben het drie, vier keer per jaar. Ik zie ze met grote regelmaat. Ze komen hier naartoe. Uh, ja, uh, een jaar of zeven geleden ben ik getrouwd. En toen kwam de hele familie met busjes speciaal. Nou, dat is gewoon aandoenlijk en hartverwarmend. Maar is en, ja. dat dan een soort tweede familie voor jou? Ja, ja, het is een... School, ja, het is een het is geen eens een tweede familie, het is gewoon één grote familie. De eigen familie loopt door in, in de familie daar. Echt, en dat is, ja, Het voelt als een soort uh, geheel en dat komt gewoon door het levensgevoel van, uh, van de Italiaan. Je bent geen onderdeel van, uh, van als je bij zo op zoek bent, maar je bent gewoon deel. Het is een, een geheel. En dat, is, dat, is toch, uh, dat vind ik dan apart, uh, Henk. Want het beeld dat we hebben van Italiaanse families is dat dat, dat, dat familiegevoel... Hè? dat is niet alleen bij de maffia zo, maar ook gewoon daarbuiten... dat dat familiegevoel zo belangrijk is. Maar jij kan dus heel als buitenstaander... als kaaskop kan je daar heel makkelijk in worden opgenomen. Ja, als je erin meegaat natuurlijk. Weet je, Als je het gewoon leuk vindt dat die mensen... als je gevoel hebt dat je, dat je ziet dat ze... dat het meerendeel van de Italianen wat ze doen... dat doen ze, met, doen ze met hart en ziel. Ze zijn totaal aanwezig en ze nemen. Je, in je systeem mee. Met name dat je mee eet en dat je daarvan geniet en dat je die dankbaarheid teruggeeft, dat je dat met ze deelt. Ja, dan, uh, dan gaan hun harten open en dan gaat je eigen hart ook open. En ja. Dat is, uh, ja, dat is gewoon mooi. Maar is dat een natuurtalent van jou dan? Dat, dat, dat Italianita, dat gevoel voor het Italiaans? Uh, ja, nou ja, ik ben van oorsprong fysiotherapeut. Ik ben, uh, dat heb ik aan de wil gehangen toen ik veertig werd en ik zit helemaal in de muziek. Dus dat, uh, dat, dat leven, dat open Italiaans levensgevoel, komt in die muziek natuurlijk ook wel weer terug. En daarom ik kom mm -hmm. net toevallig van een Italiaans restaurant bij Leidseplein, waar ik gespeeld heb met een Mozambikaans gitarist. En uh, ja, dat doe ik voor Italiaanse muziek en zo komt het weer terug. Wat Weet speel je, je dan en eigenlijk? Het helemaal te gek. Wat, wat speel je dan? Ik uh, speel een accordeon, viool, ik zing erbij. Als je aan is, je het te sajjado. Voor Niccoli, <laughs> voor Dat is goed, hè? Hey, maar je hebt, dat, is, dat is wel een opmerkelijke keuze. Dat je in staat bent geweest om je werk als fysiotherapeut, op te geven... en zo'n onzeker bestaan te beginnen als zwervend rondreizend muzikant. Komt dat ook doordat jij zo'n zo contact had met die Italiaanse familie? Ja, dat het een heel groot deel daarvan is op een gegeven moment. Die visie was natuurlijk heel cerebraal en uiteindelijk toch ook alweer met dat lichaam bezig. Maar ja. en door het contact met hen, uh, ja, dat opent iets in je, en bazaal iets van waar het in wezen om draait. Want, ja. de, het wezen contact, uh, contact met mensen... En, ja, en als die muziek, dat, dat verlengstuk daarvan. Ja, en als je daarin kan uit en het komt daar weer terug. Ik neem ook elke zomer een accordionnetje mee. En dan gaan we daar weer zingen en we gaan muziek hmm. maken. En, en heb je dan genoeg inkomsten op die manier? Het is een beetje een Hollandse vraag, dit. Maar ja. ja, dat is een hele Hollandse vraag. Ja, ja. Nee hoor, ik, uh, ik, uh, ik doe solo-werk door het land. duo een trio. Ja. Doe uh, optredens in Nederland, België, Noord-Frankrijk, Italië. Dus nee, dat is geen probleem. Daar heb ik een goed, uh, goed inkomen van. Ja, ja, ja. Dus daar, uh, ik vind het een erg bijzonder verhaal. Wat geweldig. Je bent <laughs> gefortuneerd, vind ik. Maar ook dapper geweest, denk ik. Uh, ja, het is op mijn pad gekomen. En, uh, en ja, en... Van zelfsprekendheid waarmee je dan op je pad komt. En de, de, de aardige mensen die je daarin dan begroet. En ook in die muziek. En dat, dat is een wederkerigheid. En dat, dat, dat komt overal terug in het contact met mensen. In Italiaanse families of Spaanse families. Of waar dan ook. Weet je wel zo? Het ja. is één geheel. En, waar, waar het en om gaat is contact hebben met mensen. Ja, ja, precies. Dat is het wezen van alle dingen. Van, en daarvoor openstaan. Je oordeel thuis laten. Uh, ja, openheid betrachten. De ontmoeting aangaan. Mensen in de ogen durven kijken. En delen wat er, wat er aangeboden wordt. Of het nou eten is. Of dat je iets samen deelt. Of dat je met een samen sigaret rookt. Of ik voor wat. Het maakt niet uit als je het maar deelt. Dank je wel. is goed. Ik wens je een goede nacht. Henk. Dank je Succes. Ik geef u dan in deze geest ook nog maar gedichten. Van Thomas Tranströmer. Ik probeer je nog een beetje naar het noorden te trekken. Zweeds. De belprijswinnaar. Geweldige dichter. Oostzee. Dit gaat ook alweer over een grootvader. Maar het is toch de wereld waar je dan vandaan komt. Uh, die lokaal gekleurd is, maar misschien ook wel tegelijkertijd Europees. Of is dat, zijn al die verschillende kleuren, kleuren samen Europa? Het was voor de tijd van de radiomasten. Grootvader was een nieuwbakker loods. In zijn almanak noteerde hij de schepen die hij loodste: namen, bestemmingen, diepgang. Uit 1884 bijvoorbeeld: stoomschip Tiger. Captain Rowan, 16 voet, Hul, Gevele, Furesund. De brig Ocean, Captain Andersen, 8 voet. Sandefjord, Hernesand, Furesund. Stoomschip Sint-Petersburg, Captain Liebenberg, 11 voet. Stettin, Libau, Zandham. Hij bracht ze naar de Oostzee... door het schitterende labyrinth van eilanden en water. En zij, die elkaar aan boord ontmoeten. Enkele uren of etmalige gedragen door dezelfde romp. Hoe goed leerden zij elkaar kennen? Gesprekken in verkeerd gespeld Engels. Begrip en misverstand, maar zeer weinig bewuste leugens. Hoe goed leerden zij elkaar kennen? Bij dichte mist, halve kracht, nauwelijks zicht. Uit het onzichtbare kwam de landtong met een enkele stap vlakbij. Om de minuut een loeiend signaal. Zijn ogen lazen direct het onzichtbare in. Had hij het labyrinth in zijn hoofd? De minuten gingen voorbij. Blinde klippen en scheren als psalmversen in de hersens gegrift. En het gevoel van, hier zijn wij nu. Dat je moet vasthouden zoals je een boordevolle emmer draagt... en geen druppel mag morsen. Een blik in de machinekamer. De compound-machine, langlevend als een mensenhart... werkte met brede, lichtverende bewegingen. Acrobaten van staal. En de geuren stegen op uit een keuken.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 I wanna grow here, I wanna go now. I wanna go mad and shout it out. I wanna go. Peace will no wall. Will bring me down. Ja, yeah. flame on my head. I want to go Europa in. Uh, we zijn bijna aan het einde van deze aflevering, Europese aflevering. Opkoning in de dag van Barcelona. Zometeen de EO uh, gaat gewoon vrolijk door. Nog één gedichtje. Ja, van de Pool. Zbigniew Herbert. Heel toepasselijk. Beschouwing over het probleem van het volk. Uit het feit dat we dezelfde vloeken gebruiken en gelijkende liefdesbezweringen worden te gewaagde conclusies getrokken. Ook de gemeenschappelijke literatuurlijst mag geen voldoende voorwaarde zijn om te doden. En met de grond verhoudt het zich net zo: wilgen, een zandweg, golvend koren, lucht plus donzige wolkjes. Ik zou eindelijk willen weten waar het aanpraten begint. Nee, ik zou eindelijk willen weten waar het aanpraten eindigt en de reële band begint of we als gevolg van historische beproevingen psychisch niet zijn scheefgegroeid... en daarom wetmatig als hysterici reageren op wat gebeurt... of we nog altijd een barbaarse stam zijn... omringd door kunstmatige meren en een elektrische wildernis. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik constateer alleen, die band bestaat. Hij openbaart zich in de bleekte, in het plotselinge blozen... in het gebrul en plotse strekken van de armen... En ik weet dat het kan leiden tot een inhaast gegraven kuil. Tot slot daarom als testament, op dat men weet: ik heb mij verzet. Maar ik meen dat die bloedige knoop de laatste hoort te zijn, die hij die zich bevrijdt aan flarden trekt. Kijk, zo valt er veel te halen uit Europa. Dit was een vertaling van Gerard Rasch van een gedicht van Zbigniew Herbert. We hebben er een paar gehad. We hebben het er uit, uitgebreid over gehad. Het is nog lang niet afgelopen. We zullen nog veel met Europa te maken hebben. Um, maar dat is het wel voor vanavond. Morgen heeft Nathan Vecht te gast cultuurhistoricus René Cuperis. Die heeft via Twitter zo'n beetje al een hele aardige samenvatting... van het gesprek dat ik vanavond voerde met Adriaan Schout gegeven. In korte berichtjes steeds een statement. Dus misschien gaat hij er morgen wel vrolijk op door. Maar hij wordt uitgenodigd omdat het morgen 1 mei is. Nu 1 mei is. Oftewel, hoe moet het nu verder met de sociaal-democratie in Nederland? Dat is morgen in gesprek met NATO Vecht, zometeen de EO. Ik wens u een hele goede nacht. En als u gaat slapen, trusten. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. CRV.